Jan van den Putten met het NOS Journaal. Op een Noors Cruiseschip met 3200 passagiers aan boord... zijn tien coronabesmettingen geconstateerd. Het schip vaart in de buurt van de Amerikaanse stad New Orleans. Afgelopen week legde het aan in Belize, Honduras en Mexico. Als de passagiers in New Orleans van boord gaan, worden ze getest. Wie positief is, moet in quarantaine. Hoe de besmette mensen op het Noorse Cruiseschip er aan toe zijn... is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe bijna 20 miljoen boosterprikken gezet. Sinds maandag komen alle 18-plussers in het land in aanmerking voor die extra prik. Tot dan toe konden alleen 40-plussers worden ingeënt met de booster. De Britse overheid besloot om de leeftijdsgrens te verlagen... in een poging om de Omicron variant buiten de deur te houden. Indiaanse militairen hebben in het Noordoosten bij vergissing een aantal burgers doodgeschoten. De militairen hadden gehoord dat er rebellen waren in het gebied. Toen er een vrachtwagen langs reed met mijnwerkers, openden ze het vuur. Er vielen zes doden. Toen woedende mensen het kamp van de militairen bestormden, kwamen er nog eens negen mensen om het leven. In Amsterdam wordt vanochtend een reliek van Sint-Nicolaas bijgezet. Het is een stukje bot dat in bezit was van de abdij van Egmond. Nicolaas was in de vierde eeuw bischop van Myra in Turkije. Sinds 1300 is hij het beschermheilige van Amsterdam. De bijzetting in Amsterdam is vanmorgen tijdens de mis in de Sint-Nicolaas-Basiliek. Dan het weer nog. Bewolkt, wat regen en in het noordoosten is er kans op wat natte sneeuw. In het westen is er ook wat zon en het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later gaat het regenen en het wordt morgen maximaal 5 graden.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 was van Loewie, dames, met weetje nog wel oud. In opname 1928. En de volgende artiest, die kennen we allemaal. Het is Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam. Op 8 maart 1974 was de Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt dus een van de grote drie van het Nederlands cabaret van na de tweede wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met Toon Hermas en Wim Kamp. En we hebben een heleboel leuke plaatjes opgenomen. En een plaatje die af en toe wel eens voorbij komt op dit programma, laatste tijd wat vaker, is een plaatje. Ik vind hem zo leuk. Een plaatje die je niet zo vaak weer hoort, behalve als je naar dit programma luistert. Wim Zonneveld met zo heerlijk rustig. En waarom? Het is zondagochtend, het is negen uur geweest. Het is buiten nog zo heerlijk rustig. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje op. Dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een harmonica Die speelt door mi Fa Sola. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah.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 Sierden we in minkers, eropjes draaien in en grond lief, tot aan de krieb. Sierden we in minkers, draaien achter en naar voren, zo mag ik niets maar ze maar Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is te laat. Hey! Zie de goerinnen kussen, rokjes zwaaien. Het is kant en broderie, tot boven aan hun krik. Zie de goerinnen kussen, rokjes draaien. Naar achter en naar voren. Dat maakt maar na Op een eigen was een weekje in Parijs, om de contributie te verdedigen, O, bitte de secretaris het om aan, voor die tijd is een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand verstond, deed die man, want is om op de Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. liever in Moken, zonder poeder in Parijs, met een miljoen. Geef mij maar Amsterdam. Ja, dat was muziek van uh, Johnny Jordaan, met Geef mij maar Amsterdam. En daarvoor de Limburgse zusjes met de Dans. En de volgende dame is Anneke Greulo. Geboren als Johanna Louise Greulo. Roepnaam Anneke, geboren in de Tondano op 7 juli 1942. En overleden in Arleuf op 14 september 2018. Was een Nederlandse zangeres. En ze hebben een paar grote hits toch wel op haar naam staan. En een van die hele grote hits was natuurlijk Brandon Zand in 1962. En hij stond twee keer op nummer 1 in de hoogste posities in de hitlijsten toen de tijd. En die andere plaats... ...is Paradiso. Dat een record aantal weken aaneensluit het op nummer 1 in de, uh, in de Nederlandse hitlijsten. 16 weken stond deze plaat op nummer 1. 23 weken heeft hij in de lijst gestaan. In de Nederlandse ja, hitlijst toen de tijd. Anneke Greulo hoort u nu met Paradiso. Ik alles voor. En van de vrouw van onze link van de Butterflies met Willem wordt wakker. En daarvoor hoorde u Corrie, Corrie Brocken met Heel de Wereld. En de volgende plaat is Het Ritme van de Regen... is een liedje van natuurlijk de Nederlandse zanger Rob de Nijs. De tekst gaat over een voorbije liefde... en de volgende eenzaamheid... die versterkt wordt door de vallende regen. Het nummer is een cover van het lied Rhythm of the Rain... van de Amerikaanse groep The Cascades... zijn gecombineerd door Jean-Claude Dumont... Gerrit de Braber vertaalde het lied in het Nederlands... onder de pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963... is de Nijs al met het, liedje, met het liedje te zien... in het televisieprogramma Rooster... van diezelfde Gerrit de Braber. Grootheer dus. U hoort hem nu Rob Nijs samen met de Lords... met het Ritme van de Regen. Zachtjes stikt de regen... op een zolderruim. Ritme van de eenzaamheid.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 Laat strokken we uit de loterij een aardig Zij toch mijn vrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen vooruit riep ik. We maken vijf. Een reisje langs de Rijn. In een wip. Zakkernoot, zak een klipje op de boot. Ja. Reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje vier, vier, vier Achtens vier, vier, vier, vier Op drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juist.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 Aan de zwier, zwier, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, Zo reis je sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, de sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, sweeuw, fijn, fijn zo reis je langs de... Aan de zwier, zwier, zwier Op rivier, vier, vier Zo reis je En liever met de schuit, schuit, schuit Allemaal in de gajuif, juif, juif Het is zo deftig het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Rijn Verleef de Tijd van de Leer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 Het moment dat ik heb gekend toen je kezel was. Ik vraag, zeg, wil je ik niet graag gaan. altijd bij ik me, me dans. zijn? Iedere verdanks, want je weet, want je weet Ik vergeet, ik vergeet nooit de, de, de dag, dag waarop je zag in de maanden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 Peter van der Velden, geboren in Zertogenbos op 28 december 1921 en overleden in Zeist op 19 maart 1993. Was een zanger en gitarist en speelde in de Nederlandse lichte muziek en behoorde vier decennia's lang tot de top in zijn vak. Nou, u kent hem waarschijnlijk gewoon als uh, Karel van der Velden. En u hoort hem nu samen met Annie de Reuven en de Skymasters het kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 Voor nu meer en meer, precies als vroeger weer Een sinaasappelen vetter en die roept weer iedere keer Daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinaasappelen, zoek ze zelf maar uit Kleine, grote, kepsen elke maat Bijt er eens in het sap langs je kind, zo roept de man op schaat. Oh, daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinaasappelen, slaan een kistje in Geld aan mevrouw, die staat er niet voor lau, En Van je hele hole houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heijen, En van je hele hole houten, er moet maar in Hij zoon vertrouwd gehoor en hij verkoopt de door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van de oranje weer. de sappen, zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kemps in elke maat. Betere zin, het in als je de man op opstaat. Daar zijn de appeltjes van de oranje weer. Misschien de sappen, hier. Dan mevrouw, die staat er niet voor lopen van je hele holen houden de maar in, en van je hele holen houden de muts maar in, en van je hele holen houden de maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de dampeltjes van pietina, van je hele holen de moed maar in. Appel is van oranje weer. En daarvoor vroeg u een eentje van kapellen en het kinderkoren, de Car met, in de, eerste plaats, uh, met in de eerste plaats op het Europese Songfestival van 1957 was zij de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. Ook won ze twee Edison's. Dat was in 1963 en 1995. U hoort er nu Corrie brokken met de tweede Jet. Vader heeft een handel in ongeregeld goed. Tussen oude spullen ben ik op. Wat er bij ons boven staat op licht af. Zien, dan was het fijn de wijn. Ze moppert alweer, ze moppert alweer, ze moppert de hele dag. Ze moppert alweer, ze moppert alweer, ze moppert de hele dag. Niks meer zeggen, hou je mond, zou niet willen, dan ander het verschool. Niks meer zeggen, hou je mond, zou niet willen. En ander het verstoor op de wielomstraat, wie ik gewoon.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 we hebben een ogenblik gehad Met het to dodootje, met het to dodootje, met het to dodootje We vullen hier midden in de stad Met het to dodootje, met het to dodootje, met het to dodootje en ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, hey die bus, die stop wel. Rechtsverkeer gaat voort. Nou hebben we enkel hem, en alleen nog maar een fotootje. Van het autootje. Van het autootje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is de kop voor 57. Niemand? Nou, 5,5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ook een plaatje die regelmatig voorbij komt in dit programma. Ik heb hem een tijdje weer niet gedraaid... en ik zag hem weer in de bak van kort Ik dacht, die moeten we weer eens even gaan draaien. Het waren de drie cicatsjes met het autootje. Daarvoor avond hoorde nog een plaatje van Johnny Jordaan met uh, Johnny Potpourri. En uh, zo kwam ook een eind aan dit programma. Een uurtje is kort. Kijken voor een zondag. Uiteraard is een stukje gemist. We wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2. middag wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard zijn we er volgende week zondag weer. Tussen 9 uur s ochtends en het 10 uur tussen 9 en 10. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. dan neem ik u wederom terug op reis naar de jaren 30... 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, auto hollandstalige muziek. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze gezellige, mooie, auto hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Willy Alberti. Met veel mooier dan het mooiste schilderij. Ik wens u nog een fijn weekend, fijne zondag... en misschien tot volgende week. Tot ziens! Ik hou van mooie dingen op artistiek gebied. Beeld, alwerk, muziek en schilderkunst.